Otje de jonge otter. Op een morgen werd Otje het jonge ottertje al heel vroeg wakker. Hij zou die dag iets bijzonders gaan doen, maar hij was vergeten wat? Opeens wist hij het weer. Hij zou voor het eerst gaan zwemmen. Otje woonde met zijn moeder in een nest tussen de wortels van een grote boom. De boom stond aan de oever van een rivier. Otje was drie maanden oud. Toen hij geboren werd, kon hij nog niet zien. Hij lag toen als een harig balletje in het nest van takjes, riet en gras. Maar hij groeide snel, want zijn moeder bracht hem steeds maar eten. Otje deed al gauw zijn oogjes open en een tijdje later leerde hij lopen. Op een dag was Otje uit het nest geklommen en in de takken van de boom gaan zitten. En toen had hij zijn moeder zien zwemmen in de rivier. Hij was ook wel eens aan de oever van de rivier geweest. Daar lagen kiezelsteentjes en veren waarmee hij heerlijk had gespeeld. Op een keer had Otje een rivierkreeftje gevonden. Eerst had hij er een tijdje naar gekeken. Toen had hij het kreeftje in zijn bek genomen en geprobeerd de schaal van het beestje met zijn tanden te breken, zoals hij zijn moeder had zien doen. Maar het was niet gelukt, want hij was toen nog veel te klein teleurgesteld had hij het rivierkreeftje uit zijn bek op de grond laten vallen. Maar vandaag dacht Otje helemaal niet aan spelen. Hij wilde maar één ding, zwemmen met zijn moeder. Otje keek vol verlangen naar buiten. De moeder van Otje was in de rivier vissen aan het vangen voor het ontbijt. Otje hoopte dat ze gauw terug zou komen. Hij had zo'n zin om met haar te gaan zwemmen. Na een tijdje werd Otje ongeduldig... Hij ging op zijn achterpoten staan en stak zijn kop naar buiten. Otje keek nieuwsgierig om zich heen. Hij zag een mooie ijsvogel voorbij vliegen. De vogel had blauwe en oranje veren en in zijn bek had hij een spartelende vis. Even later zag Otje zijn moeder boven water komen. Ze keek even om zich heen, maar ze zag Otje niet. Toen haalde ze diep adem en met een sterke beweging van haar staart en haar achterpoten dook ze weer onder. Otje zag een paar luchtbellen boven komen, maar zijn moeder zag hij niet meer. Otje kon niet meer wachten. Hij klom uit het nest en rende naar de rivier. Daar ging hij langs de kant in het water spelen. Hij draaide stenen om en hapte naar de luchtbellen die boven kwamen drijven. Toen kreeg Otje een idee. Hij zou naar zijn moeder toezwemmen. Otje was nog te klein om onder te duiken. Maar als ik mijn hoofd boven water houd, zal het wel lukken, dacht hij. Otje liep de rivier in totdat het water aan zijn nek kwam. Toen sloeg hij wild met alle vier zijn pootjes om zich heen en begon te zwemmen. Het was veel moeilijker dan hij had gedacht... Otje voelde dat het water van de rivier hem meetrok en sloeg nog wilder met zijn pootjes. Het water spetterde alle kanten op, maar Otje dreef met de stroom van de rivier mee, weg van het nest en weg van zijn moeder. Hoe Otje ook zijn best deed, hij kon niet tegen de stroom inswemmen. Na een tijdje werd hij heel erg moe. Daardoor spartelde hij niet meer zo wild met zijn pootjes. Otje merkte dat het zwemmen veel beter ging als je rustig bleef. Toch werd Otje bang. Lag ik maar in mijn lekkere warme nest, dacht hij. Mama, riep Otje. Mama, waar ben je? Otje voelde dat hij begon te zinken. Hij piepte van angst. Maar zijn moeder had hem gelukkig gehoord. En even later was ze bij hem. Niet meer bewegen zei ze, ik zal je naar de kant brengen. Ze nam Otje voorzichtig in haar bek en zwom met hem naar de kant. Toen Otje uit het water kwam, begon hij te rillen. Hij dacht dat het van de kou was, maar zijn moeder zei, je bent niet lang genoeg in het water geweest om het koud te hebben. Je rilt omdat je geschrokken bent, dat is je eigen schuld, Otje. Je had op mij moeten wachten. Ga maar in het gras rollen om je te drogen. Dat doen alle otters als ze uit het water komen. Otje rolde zich in het gras. Hij voelde zich al een beetje een grote otter. Misschien mocht hij over een tijdje wel met zijn moeder mee om vissen te vangen in de rivier. Otje bleef in het gras rollen totdat hij helemaal droog was. Hij had honger gekregen van het zwemmen. Ik zal een vis voor je vangen, zei zijn moeder. Maar ik breng je eerst naar ons nest. En daar blijf je rustig op me wachten, anders gebeuren er weer ongelukken. Otje was te moe om zijn moeder tegen te spreken. In het nest viel hij meteen in slaap. Na een tijd schrok Otje plotseling wakker. Hij hoorde een boos gegrom. Zo'n geluid had hij nog nooit gehoord. Otje ging staan en keek naar buiten. Maar hij zag alleen twee zwanen in de rivier zwemmen. Maar Otje werd nieuwsgierig. Hij wilde weten waar dat geluid vandaan kwam. Hij klom uit het nest om te gaan kijken. Otje liep naar de waterkant en ging bij een struik zitten. Toen hoorde hij plotseling het gegrom weer. Het was nu heel dichtbij. Otje keek op en zag een kop met twee ogen en een heel grote bek. Otje schrok heel erg. Het vreemde beest kwam nog dichterbij en begon weer te grommen. Otje kroop snel achteruit, maar hij raakte verward in een struik en hij kon zich niet meer bewegen. Opeens klonk er weer een geluid, maar dat was een geluid dat hij kende. Het kwam van zijn moeder en daar schrok het vreemde beest van. Hij draaide zich tenminste om. Otje keek zijn ogen uit en toen zag hij zijn moeder staan. Ze wist dat het vreemde beest een hond was. Plotseling ging ze op haar achterpoten staan en beet de hond in zijn nek. De hond jankte van de pijn. Er kwam een man aanlopen. Hij had een bruin pak aan en een pet op zijn hoofd. Het was de baas van de hond. De man riep de hond die jankend wegliep. Otjes moeder slaakte een diepe zucht. Het was alweer goed afgelopen. Maar ze gaf Otje wel een standje. Ik heb je nog zo gezegd dat je in het nest moest blijven, zei ze. Waarom ben je toch altijd zo ongehoorzaam? Otje wist niet wat hij zeggen moest. Hij schaamde zich. We kunnen hier niet blijven, zei Otjes moeder. Die hond weet nu waar we wonen. Hij zal zeker terugkomen. Daarom moeten we ergens anders een nieuw nest bouwen. Ondertussen was het al avond geworden. De zon begon onder te gaan... Nu zal je wel moeten zwemmen, zei ze. Otjes moeder ging het water in. Kom Otje, we gaan op reis, zei ze. Otje bleef nog even zitten en toen, heel rustig, zwom hij achter haar aan...